Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Door de enorme gasexplosie in een olieraffinaderij in Venezuela van gisteren... zijn zeker 39 mensen omgekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Eerder stond de dodental op 19. Onder de doden zijn 18 leden van de Nationale Garde die het complex beveiligde. President Chavez heeft drie dagen van Nationale rouw afgekondigd... en een onderzoek ingesteld.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 Bij een uitgesproken rechts- of links-kabinet heeft hij grote bedenkingen. Het weer nog. Overdag verspreid over de dag buien. Soms met onweer. Middagtemperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Ik heb een uh, dingetje klaarstaan, maar die moet ik wel even goed schuiven. Sorry! Dit is Radio 1. BNN BNN 47 Crack the playlist Goedemorgen, het is uh, drie minuten over vijf. Uh, het zou eigenlijk uh, vijf seconden eerder moeten zijn, maar ik <laughs> stad er even iets verkeerd in. Sorry, daarvoor nog. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1 en we gaan muziek draaien. En de, ik zei het al, de muziek heb ik niet zelf uitgekozen, maar wordt uitgekozen door Herman van der Zand. Crack the playlist. Crack the playlist, en dat doen we deze ochtend met Herman van der Zand, presentator bij NOS. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen, he. uh, de Paralympics komen eraan. En dus betekent dat, geloof ik, dat jij weer terug mag naar Londen. Of ga je het uh, presenteren vanuit Nederland? Nee, nee, nee. Uh, uh, even kijken. Ik was, denk, denk dat ik anderhalve week geleden teruggekomen ben. En uh, nou ja, nu uh, ga ik weer terug naar toe. Dus. Uh... <laughs> Uh, sterker nog, ik ben al hier. Ja. En, uh, en we gaan vanuit hier elke dag uh, twee programma's maken. Uh, eentje op Nederland 1, vanaf nu nog 7. En dan uh, later op de avond nog een korte samenvatting van de dag op, uh, op Nederland 3. Op een of andere manier uh, klinkt dat een beetje alsof dat voor het eerst is. Want ik kan me niet herinneren dat er zoveel aandacht was voor de Paralympics. Uh, nou, de NOS heeft in 2008 bij de, in Peking ook al... Uh, um, um, de Paralympische elke dag verslagen. Toen met Rick van der Westenlaken. Uh -huh. Die zat toen in Peking. Um, en uh, ja, het is, het is misschien wel wat meer dan wij ooit hebben gedaan. Uh, je kan ook livestreams gaan bekijken op internet. Uh, en we pakken het wat groter aan. Het, het, uh, het is ook vooral in het buitenland heel groot. Het is echt een tussen-derde sportevenement van de wereld. Ja. Oh, yeah. Um, dus uh, ja, dat, dat verdient wat meer aandacht dan, uh, dan we misschien hebben gedaan. Ja. Dat uh, is nu weer meer dan in 2018 ja. in ieder geval. En spectaculaire sporten, ik heb er al eens een paar gezien, ook van rolstoelbasketbal bijvoorbeeld. Nou, dat ja. is echt, uh, ja. daar wil je niet tussen zitten, dat gaat echt heftig. Nee, dat, dat, uh, dat basketbal is uh, vrij spectaculair, maar ook de rolstoel rugby. Uh, dat is ook uh, uh, heel interessant om naar te kijken. En we hebben natuurlijk uh, echt uh, een paar goede Paralympische uh, sporters. Uh, Esther Vergeer, is wel een van de bekendste ja. natuurlijk, uh, de tennister. Maar we hebben ook uh, uh, onze eigen uh, vrouwelijke versie van de uh, Blade Runner. Onze eigen Blade Tape, uh, Manu van Rijn. Ja. En uh, nou ja, die, die, dat, dat zijn wel twee uitroomwoorden die hoge ogen kunnen gaan gooien. In 100. Dus uh, voor Nederlanders is het ook zeker leuk om die sporten te gaan volgen. Ik ga het zeker kijken. Ik heb ontzettend veel zin in. Het lijkt me hartstikke leuk om naar te kijken. Um, en ondertussen uh, ben je daar in Londen en uh, dan kan ik me zo voorstellen dat de groep iets minder groot is dan tijdens de uh, Olympische Spelen. Uh, dus dan zit je misschien wat vaker alleen op je kamer. Ik probeer een soort brug te, vol, uh, te, te, te, te, creë te creëren naar, uh, naar de muziek. Uh, luister je dan ondertussen naar de muziek of, uh, of doe je dat dan in stilte in je hotelkamer? Hoe doe je dat? Nou ik uh, ik heb een laptopje mee en dan, uh, uh, dan zet ik gewoon uh, een muziek op of een uh, of of een van mijn bestandjes of een YouTube videootje. En uh, dan ga ik gewoon tussen uh, even douchen of even uh, rustig op bed liggen. Of gewoon even luisteren naar wat ik fijn vind. Of uh, de oordopjes gaan in en uh, we gaan in de, ja. in de underground eh uh, uh, doorronden door en luisteren naar de eigen Soundtrack. Ja. Nu is ons uh, uh, het nog niet eerder gebeurd dat wij in Cracketplay een soort waarschuwing kregen vooraf. <laughs> Namelijk de waarschuwing, je krijgt wel een bak herrie over je heen en daarna hebben we snel weer teruggebeld van uh, hou je alsjeblieft een beetje in, want je houdt nogal van de harde muziek geloof ik hè? Nou ja, ik, ik, ik, moet, ik ben wel een gitaarfan, uh, ja. uh, uh, uh, maar goed, ik moet ook wel zeggen dat het in de loop der jaren wel iets minder is geworden, maar als ik een lijst ma maak, mag maken uh, van, uh, van een paar nummers, dan zit er altijd wel iets in wat, uh, nou ja, wat niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Maar goed, ik heb me een beetje ingehaald, want ik hou ook heel erg van andere muziek. Ja. Absoluut. En uh, ik weet ook hoe laat het is, uh, uh, letterlijk het gegeven. Het is, uh, um, het, is allemaal, het is allemaal niet heel erg, goed. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, het is een prachtig lijstje, juist. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen bij de eerste. Dat is, uh, ja. dat is een plaatje van Johnny Cash. Gods Gonna Cut ja. You Down. Waarom die plaat? Ja, ik was um, uh, um, Ik was uh, eigenlijk een hele, hele, hele, hele zware plaat aan het begin, maar. Uh, ik moest pas geleden voor voor een, voor Erik Corton iets uitzoeken wat wat wat draai je op je begrafenis. Ja. Om maar meteen heel vrolijk te beginnen. Ja. En uh, ik dacht ja dat dat dat moet iets zijn. Um, um, uh, dat gaat over over uh, dood. En, um, en, maar dat iedereen doodgaat. Dat zingt Johnny Cash eigenlijk. Die zegt gewoon, oh, maakt niet uit wie jij bent. maakt niet uit wat je doet. Of je, of je rijk bent of arm. Of je crimineel bent. Of je hebt je hele leven lang nog nooit een scheepsgraat schreef. We gaan er allemaal aan. En dat zingt je op zijn Johnny Cash. Dat is, het is al door tientallen artiesten gedaan. Maar ja, Johnny Cash is toch de enige echte... Uh, die dit soort dingen kan vertellen. En, uh, en eigenlijk... Uh, klikt dus deze gesteling, maar tot leven kan wekken. Ja, laten we erna gaan luisteren. God's Gonna Cut You Down, Johnny Cash. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down.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 Talking to the man from Galilee He spoke to me with a voice so sweet I thought I heard the shuffle of angels sweep He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down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 Go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Johnny Cash, God's gonna cut you down. Um, Herman, is dat dan ook zo'n plaat waar je er dan pas over nadenkt... wat je wil horen op de begrafenis? Of, uh, of had je dat altijd al in je achterhoofd? Nee, nee. Ik denk daar nou. nee, maar zoveel over na. Nee, dat toch moet. <laughs> ja. hè, en dan, doen we, en dan, dan draaien we daarna Highway to Hell van ACDC, weet je wel, dat <laughs> moet ook een beetje gelachen worden. <laughs> ja. Maar uh, nou ja, goed. een, een klein uh, filosofisch momentje op zo'n ah. dag. Dat, dat moet ook kunnen Ja. We gaan naar de eeuwige belofte van uh, J.W. Roy en Peter Winnen. En die JW Roy, dat is echt die, die, die komt zo vaak. Uh, uh, tenminste, ik hoor daar zoveel over de laatste tijd. Wie, wie is dat ja. ook alweer? Ja, dit is een Brabantse uh, singer-songwriter. Um, hij, uh, hij, uh, hij maakt Engelse en uh, Nederlandse talen nummers. Uh, heeft een, uh, ja, je hoort het die uit Brabant komt en daar kom ik ook vandaan, dus dat, heeft meteen, en dat uh, slaat meteen aan. Mm -hmm. En dit um, is een jongen die net als ik heeft, veel heeft met fietsen. En uh, hij kan er vreselijk uit fietsen. Um, en hij schrijft ook nummers over. En hij heeft. Um, en samen met, uh, met vrienden van mij een, uh, een prachtige wielen-CD gemaakt. Um, uh, dat heet de Sint-Willy Sessions. En um, nou ja, daarop staan geweldige wielen-nummers um, van grote artiesten. En uh, nou, mijn favoriet vanaf het begin eigenlijk was het nummer dat hij uh, maakte met Houder uh, Peter Winnen. Mm -hmm. En uh, uh, die hoor je uh, Parlando in, deze, uh, in dit nummer. En, uh, en uh, J.W. Roy die, uh, die zingt. En uh, Winnen vertelt eigenlijk over de eeuwige belofte. Uh, iemand die het altijd zou gaan maken. Uh, die het probeert te maken. Uh, ja, je wordt, uh, je wordt vanzelf goed afloopt in dit nummer. Ja. eeuwige belofte. J.W. Roy en Peter Winnen. Kalmaan, jongen. Kalmaan. Doseren, observeren, recupereren... En vooral niet demareren. Wachten moet ik, wachten, wachten. Op het moment suprême. Ik ben de eeuwige belofte op de koude Madeleine. Geen kopman en geen knecht. Ik sterf aan superbenen op de koude Madeleine. Jean zegt: Af en toe zwemt het forel mee met de kokhoek. Dit is een kruisweg, zien mensen. Onze eeuwige belofte. I'm Mijn dag des oordeels. Mijn poten lopen vol met fors. Moraal als duizend vlinders. Mijn gat zit vol met dynamiet. Mijn longen zingen, zingen. Maar wachten zal ik. Wachten op het moment supreme. Het wordt mijn dag, het is mijn dag. We zijn nog maar met zes. Een broed, een wesp, een moordenaar. Maar ik wacht, het is nog ver. Tot boven op de madeleine. Als Jean zegt. Af en toe zwemt er voor wel staat zien mensen Ik zuig me vol met wraak en vrees. Ik knaag op de glucose. Een eeuwige belofte was ik. Ik ben in contra-expertise. Ik wacht, ik wacht. Ik heb controle. We zijn nog maar met drie. Maar ik wacht, ik wacht. Op het moment supreme zal ik hun botten breken. Als penguins op de pool laat ik ze staan. Mummies zonder verleden. En Jean zegt... I'm a two-center Het is een nachtmerrie, ik lig alleen op kop. Ik heb de camera voor mij alleen, ik ben de boze Vilder. Ik koop een post met open dak, een Jaguar voor mijn vriendin, een Amerikaanse koelkast, cool tien cool koelkaart voor de sier. Vuur spuw ik, as en zwavel, op de koude madeleine. De mijlichte kotst vier ook, het is een bad, een orgie, een orgasme. Midden op de weg, met wegwerpcamera. Schiet op, jongen. Druk af, druk af. Te laat. Wanneer ik weer bij kennis kom, passeert de laatste bus. Jean zegt... Af en toe zijn de belofte van J.W. Roy en Peter winnen in Crack the Playlist. We draaien de favoriete muziek van Herman van der Zand. En Herman, jij gaat een plaat draaien van de uh, uh, van Black Keys. Little Black Submarines. Waarom die ja. track? Uh, ja, ik, ik, ik, ik denk dat ik, ik, ik, ik, vind dat ik met, uh, niet de enige ben die uh, de cd van de Black Keys uh, ongeveer uh, uh, in zijn uh, cd-spelen geparkeerd uh, hebben al. Op al mijn uh, playlists heb gezet. Yeah. En uh, ja, de, je vraagt niet van ik waarom dit nummer, want dat is natuurlijk een soort. Uh, uh, iedereen heeft dit gedaan, en waarom kies je dan dit nummer? Yeah. Uh, ik hou van nummers die, uh, die lekker uh, rustig beginnen en uh, dat op een gegeven moment. Uh, dat er iets gebeurt en dat het ineens heel hard gaat. En uh, nou, dat gebeurt hier, het wordt langzaam opgebouwd. En uh, op een gegeven moment, uh, halverwege de pleuris uit. En, uh, <lacht> en uh, daar hou ik wel van eigenlijk. <lacht> ja, dan is een liedje van geslaagd als halverwege de pleuris uit. Ja. <lacht> nou, weet je, ik ben niet zo van de ballet. Ja. En, ehm, um, dus. Uh, this... Dat is een nummer waarvan je iets denkt: Oh, jongens, je moet dit. En uh, dan word je verrast. En uh, dan krijg je een klein op je gezicht. En uh, Ja, dat is lekker. The Black Keys and Little Black Submarines. Little Black Submarines. I'll be ready put me back on the line. Told my girl, I'd be back. I'll be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 Middle Black Submarines van de Black Keys. Halverwege brak de pleurens uit. Dat is mooi gezegd. Ja. We gaan naar uh, jouw vierde plaat, Herman. En die is van uh, uh, Wayne Wonder. En heet Bounce Along. En ik kan me niet ja. meer eens goed herinneren wie Wayne Wonder nou ook weer was. <lacht> nou, ik zei het Weet je, ik, ik, ik ook niet zo goed meer. Maar um, um, dat, dat, dat, dat, soms dan... Um, dan is er een moment en dan heb je, hoor je een plaat weer. die je lang niet hebt gehoord. En denk je: wat is dit ook alweer? Nou, en uh, dat overkwam mij dus tijdens uh, de Olympische Spelen in Londen. Ja. Uh, we zaten in het, uh, het uh, Alexandra Palace, dat omgebouwd was tot Holland House. En er reden pendelbussen uh, tussen het metrostation en het Holland House heen en weer. om alle uh, uh, supporters uh, daar naar binnen te vervoeren en ook uh, dus personeel. Mm -hmm. En uh, ja, er zat een uh, donkere busdriver, uh, die zat in een dubbeldrekker en die had knalhaard uh, deze, uh, deze oude hit aanstaan. Dus ik dacht, dat is dit ook alweer. En ik werd er ontzettend vrolijk van. En we reden de heuvel op naar het Alexander Hotel. Ja, ik moet weten wat het is. Dus ik vroeg aan een... Uh... Is het ook Want ja, ik weet het wel, en hij pakte dus uh, zijn mp 3 speler en hij bladerde oh ja, dat was We Wonder About the so Long. Ik zei, ja, dat was We Wonder About So Long. Dus dag heb ik hem opgezocht en gedownload en dan heb ik dat We Wonder Ja, het is een plaat met een herinnering, een verse herinnering, dat wel, maar wel, ja, een plaat ook om vrolijk van te worden. Beautiful girl and that's for sure The way she made love me up and regress more She gave me even on the wooden floor so she wanted man like me in her life No problem in tummy bones alright She talk about it each and every night lang met een mooie herinnering naar de Olympische Spelen van dit jaar. Heb jij veel van dat soort platen, Herman? Dat je, dat, je, dat je ze hoort en denkt van... oh ja, toen was ik daar. En bij de volgende plaat, oh ja, toen gebeurde er dat. Ja, nou ja, meer een soort... Wel een, niet, niet meteen een, een evenement of een dag of een uur of tijdstip... maar wel een, een sfeer of een... een, een, een de, de, de, de zomer, of, of uh, de lente, of dat je in je korte broek uh, op straat aan het voetballen was bij je ouders. Weet je dat mm. soort dingen heb ik wel. Ik heb een tijdje met mijn broer um, uh, voor een ziekenomroep gewerkt in Breda. En toen was ik twaalf of zo, hadden we een eigen programma op zaterdagmiddag. En in die periode hebben we heel veel singeltjes gekocht en gedraaid. En hebben we een beetje mijn uh, muzieksmaak ontwikkeld. Als, als je van smaak kan spreken in ieder geval. <laughs> uh, maar dat moeten de mensen zelf maar zeggen, nou dit uur. En dan, um, dus, dus ook heel veel iets met die, uh, bijvoorbeeld de Commune Arts of uh, Don't Leave Me This Way. Dat ik meteen aan het studio. van zie uh, de omroep in Breda, dat was een plaat die, uh, toen dat een hit was, zaten wij heel vaak daar. Weet je Moest van. die gedraaid worden natuurlijk ook? Ja, nou was het op het randje, want dat was best nog een vondig in heftige plaatje. O ja, ja, Ja, ja, super, hè? <laughs> ja Dus, uh, nou ja, het was ook wel veel brave muziek, veel top 40 muziek. Dus ja, dat, uh, toen uh, ik ben niet helemaal tegen top 40 en nog steeds niet hoor. Dus, nee. uh, ik mag er best naar luisteren. Nou ja, de volgende twee platen bewijzen in ieder geval wel dat je bij de zieke omroep misschien helemaal op je plek zat. Uh, we beginnen met uh, Guns N' Roses, Yesterday. Ach, ja. <laughs> Ja, nou ja, Gus Rose is natuurlijk over de top uh, band, ook een beetje uit die periode en um, en um, met die stem van Axel Rose. Is niet uh, te kitsch, is niet te kietsch. Ja natuurlijk. Ja, ja Dit is vreselijk. Het is heel erg. <laughs> uh, maar daarom, weet je ik ga me daar niet... Ik ga me helemaal niet voor. noem het een guilty pleasure. Maar, yeah. Dus. Yeah. Uh, maar ik vind het wel lekker. En het gitaartje is ook lekker. En, en maar ja, ook op een gegeven moment, uh, wat we net hadden bij Black Keys... halverwege uh, breekt ook enigszins de pleuris uit in dit nummer en uh, ja de, de, en die stemmen van van van zei het al dat, dat, dat, uh, dat, ja. dat is lekker ja, ja, ja, ja. nou daar gaat hij dan yesterday guns and roses cool. Guns and Roses, yesterday. En wat ik me dan afvraag, Herman, is... Eh, zouden ze bij Guns N' Roses ook hebben geweten... en nog steeds, want ze zijn natuurlijk weer bij elkaar inmiddels... als, als niet helemaal als de echte Guns N' Roses, maar toch... zouden zij ook hebben geweten dat het, dat, dat het kitsch was wat ze maakten... of zouden zij het wel heel serieus hebben bedoeld? Nou, ik denk dat ze... ze hadden natuurlijk die gimmicks, hè. Die slecht met dat haar ogen. En Axel Rose met zijn enorme piratenhoofddoek. Ja. Ja, ze zijn lijf lijfje dat een beetje rond die microfoon standaard kronkelde. Zij hebben heel goed op de marketing gelet en uh, wisten precies welke uh, snaren ze uh, moesten raken. Maar uh, het geldt ook voor andere bands. Die tijden bon op Jovi was natuurlijk ook overgestyled en, en, en gehyped en uh, nou ja. Dat is dat paar die ja noem, noem het de Glamour-bandjes van de jaren. Ja. Van dacht jaren Europe, weet je wel, Zat ook wel bij. Ja. Dat, ja. Die, die... En later kwam ook nog The Darkness, maar dat is natuurlijk wel weer tien jaar later of Ja. Ja. Maar die, maar die, maar die maakten er echt een een gimmick van. Hè. Die, waren, die waren, daar weer een, een parodie op die die die waren ook op zichzelf eigenlijk. Ja, ja, die, ja. En die ze wist leren, ze ja, leren, leren blokken, ja. ja, white snake en zo. Dat ja. Ja, nou ja, die XL Rose die die is inmiddels uh, heeft hij aardig wat botox in zijn in zijn gezicht gespoten geloof ik. Die, dat ziet er niet meer uit tegenwoordig. Hè. Dat is nou, ja, dat had hij moeten doen eigenlijk. Eindelijk we, we gaan naar de band die, die je wel echt wel serieus mag nemen... omdat het een grote invloed is geweest op andere bands en op heel veel muziekluisteraars. Uh, Sabotage van de Beastie Boys. Waarom die track? Ja, dan, ja ik ben wel, ik ben wel van vrij vroeg al uh, fan van de Beastie Boys. Ah, wanneer, wanneer was je in Nederland, uh, uh, even kijken hoor, wat was je ietsje. ook alweer fight for your right, dat we volgens mij in Nederland, en uh, nou ja, die clip, die, clip was, die clip was al leuk um, en, en er zaten gitaren in en het was, uh, het was uh, witte rap en uh, het klonk gewoon goed en um, het zag er goed uit en het klonk goed en dat hebben ze volgens mij heel lang vol kunnen houden um, en nu een um, ja, goed eentje is er niet meer. Nee. Maar uh, ja, toen. En, en ze met tussenpozen hebben ze dingen gedaan. over dus ja, en toe waren ze weer. En ik zag ook die clip van Sabotage. En, uh, en dat, uh, dat gitaar rifje erom. Maar ik denk ja, dit is sowieso briljant gedaan. Die lijmetjes snorren en die zonnebrillen. En als ik dit nummer hoor zie ik de clip. En ja. dat is, uh, dat heeft elkaar, dat heeft elkaar altijd bij de Beastie Boys vind ik zo versterkt. Uh, ja, ik vind het. Uh, ik vind het een briljante band. En had jij dan niet het idee van: oh ja, ik ben hier mijn, mijn uh, rockliefhebberij aan het verlogen? Nou, omdat zij natuurlijk ook vooral veel van de, van de hip-hop waren en de, en de Witte rap. Ja, nou, ik heb een vrij uh, uh, eclectische uh, uh, muzieksmaak. Yeah. Ik heb ook nog wel wat CD's liggen en uh, ik heb volgens mij uh, ook nog wel wat klassieke CD's verkocht vroeger. Uh, <laughs> ja, het is, <laughs> het is nee, het bijt elkaar niet. Uh, en eh, ik, ik het, het, het, het wil niet dat ik in een groep eh, vrienden verkeer eh, of verkeer die zeggen, nou, als je daar van houdt, dan hoor je niet meer bij ons. <lacht> nee. Het kan alle kanten ja. opgaan eh, qua muziek. Nou ja, ja. precies. Maar het nou ja, dat de, de, de muziekcollectie kun je eh, daar wel door Ja. Hm. Maar je hoeft hier er niet voor te schamen hoor. Fantastische plaats. Sabotage nee, van de Beastie Boys. <lacht> Beastie Boys, Sabotage. We zijn zo'n beetje op de helft, Herman. En uh, we gaan even bij. Ja, we gaan snel. Zeker, zeker. We gaan even een beetje bijkomen. En dat doen we met Mary J. Blige. Hard times come again no more. Dat is ja. een vreemde eend in de bijt, hoor, vind ik. Dat is een vreemde eend in de bijt, Nou, ik zag, ik zag mijn lijstje ook. Ik had het voor mij uh, zeven of acht nummers. Ik denk, er zitten helemaal geen vrouwen in. Nou, verrek in het tijd. ik nog niet eens opgelet. Je hebt gelijk. Nee, ja, en, dacht, ja, nou, en dat klopt ook wel. Uh, <lacht> ik heb eigenlijk wel al, oude al, al, even nieuws te liggen of zo. Maar um, <lacht> um, nee, ja, ik, ik, ik, ik weet niet. Op de een van die <lacht> uh, is dat nooit nooit uh, zo ge gekomen met, yeah. uh, met, met de dames. Um, in, in, dit mercedes blight kwam van een CD, de aardbeving in Haiti was geweest en in Amerika hadden ze een hadden echt ook wel wat dat initiatief in Amerika was echt grote artiesten bij elkaar gezet om gewoon een avond live te komen zingen in de studio daarvan een cd te maken en die opbrengsten naar de slachtoffers van de aardbeving te brengen ja en ik, ik hoorde dit. Um, ik had de cd, die kon je dan uh, uh, via iTunes kopen en ik uh, ik hoorde dit en ik dacht, nou, ik, ik, ik moest bijna huilen. Dat heb ik ja. nooit. Ja. Ik heb het nooit. Het is, het is um, en ja de en die Mary ook een beetje over de top met met een trill met een met een, met een, met een trill in de stem en zo. Maar ik dacht wel even, nou dat kwam wel even binnen. En uh, uh, uh, ik zag die beelden ook uh, da, uh, van daar vandaar erbij. Ik geloof kom niet vaak, maar, eh, maar goed, als je goed luistert dan misschien hoor je wat ik voelde yeah. al is het toch vroeg. En um, ja het is een soort gebed, hè. Um, um, en, en, en ook een gospel song die al heel oud is, maar zij uh, doet hem op zijn Mary J. Blijfjes. Oh. Mm -hmm. yeah. Many tears while we all suffer sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our eyes. Oh, hard times come again no more. Tis the song Mary J. Blige. hard times come again no more. Um, we gaan weer een beetje opbouwen, want uh, uh, het, ja, het gaat weer richting, richting de rock. Maar eerst even een, een, een, een goede, goede hip-hop-plaat tussendoor. Kanye West, Homecoming. Ja. Ja. Ja. Goed, ja. ja, we gaan alle kanten uit. Ja, nou, dat kun je wel zeggen, inderdaad, ja, we gaan alle kanten uit. Ja, nee, ja. Dit, um, wat was het ook weer Oh ja, nou, dit, is, dit is ook een plaatje van, uh, van de Olympische Spelen in Londen. Um, ik uh, zat in de Havond. Dus ik op radio 1 in de sportswel. Er mm -hmm. was veel op het doen. En um, nee, we, nou, we zijn klaar met iets. Of een gesprek of een, uh, of een reportage geweest. En de technicus start dit in. Ik denk, ja, wat is dit ook alweer? Wat is dit? Help me. En, uh, dus ik loop naartoe. En dan uh, even zoeken. Ja, kan je, hoe is en, uh, Weet je, wat? Dat, um, het klinkt gewoon Ja, ik heb, ik, ik heb verder geen verhaal bij dat, dat het dus zo'n net om on, heel ontdekte track is, die yeah. ik vroeger heel leuk vond, van te horen al. Uh, en die ik nu weer heb gehoord. En ik ben blij dat ik nu ook weer weet dus je in mijn hoofd. Maar dat soms worden dingen dan word ineens vers in je geheugen. Zo'n zo nummer komt weer vers in je geheugen. En als je dan een lijstje moet maken, zoals vandaag, yeah. dan ga je er wel ook opzetten yeah. <laughs> Omdat het gewoon, het is, het is een, het is een vrolijk maken nummer. Het pianootje dat erin zit en uh, Chris Martin die er. Dat is het eigenlijk. Ja. aan. <laughs> <laughs> kan je west eens verpesten nummer van Chris Martin? en welk, Klopt het gewoon. Uh, ja, ik vind, ja, ik vind het een hele fijne plaats. Nou ja, dat is uh, meer dan genoeg reden om hem te draaien. Homecoming, Kanye West. je yeah.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 And go for me. you think about me now and then? Do you think about me now and then?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 We could start again. Could again. Crack the playlist en dat doen we deze nacht met Herman van der Zand. Goedemorgen nog een keer Herman. Ja, goedemorgen. We gaan naar Bruce Springsteen met Downbound Train. Nu is Bruce Springsteen wel voorbij voorbijgekomen hier in Crack the playlist. Uh, veel aangevraagd door andere mensen, maar uiteraard uh, The River. Uh, nou ja, noem ze maar op, alle klassiekers. Downbound Train heb ik nog niet gehad. Waarom, waarom specifiek die plaat? Uh, ik heb een uh, um, ik heb een Amerikaanse schoof en daar uh, wordt eh uh, Springsteen uh, wordt daar een uh, aanbevolen omdat hij ook uit de buurt uh, bij hen uh, vandaan komt. Mm -hmm. En um, ja, mijn vriendin die vindt dus die vindt dus de de er zin in en en hij zingt dus I work down at the car wash, where all it ever does is rain. Ja. Nou ja, je hoeft niet uh, geen koning in metafoor te zijn om, uh, om dat uh, aan te voelen. Ja. Uh, uh, ja, dat klinkt, die regel alleen al. Um, en hoe dat eruit komt uh, bij, uh, bij Bruce Springsteen. dat is een pareltje. En uh, eigenlijk alleen al om die regel um, uh, moet je naar de plaat luisteren. En verder is het: uh, hij schept zo met zoveel gemak, uh, tenminste zo klinkt het, een sfeer. Um, waar uh, uh, je in gelooft. En dat je denkt, het dit, dit is echt zo. Hij heeft het meegemaakt. Of hij heeft het gezien. Het zijn natuurlijk ook een soort, in, in zekere zin, een soort uh, uh, smartlappen eigenlijk ja, ook. Ja, hè? nou, dat, uit, uh, Ik wilde net zeggen, het zijn wel allemaal verhalen uit het leven ja. gegrepen. En dan helemaal heel... Ah, de... ja. Ja. Het is, nou ja, het is... Ik <laughs> mag het bijna niet zeggen, natuurlijk. Maar uh, uh, ik heb hem één keer gezien, ook in uh, in de Kuip. En uh, ja, dat ben je meteen verkocht. Want hij... Uh, um, de kaartjes zijn duur, maar hij geeft waar voor, voor je ja, geld Hij gaat maar door, hè, toch, Hij speelt met zijn vingers afvallen, ja. echt, uh, <laughs> ja. De, en dan, en, ja, de, eigenlijk voor hem alleen maar bewondering. En hij gaat nu ook weer door met, met maatschappij kritische albums en zo. Je kan ook zeggen, ja, even lang binnen, hij kan makkelijk zeggen. Ja. Maar, uh, nou ja, dit, dit, en deze plaat is even ja goed. Ook alleen al voor de regels. We gaan luisteren en kijken of we het regeltje kunnen vinden. Downbound Train van Bruce Springsteen. You said your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode. There in a clear beyond the highway. In the moonlight, our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through Springsteen, de boss, moet je dan nou altijd achteraan zeggen. Down yeah, the boss. train the boss. <laughs> Pieter Fox, House on C. Waarom die plaat? Nou, um, ik vond dat er veel te veel Engelse plaat in zaten. Ik wilde gewoon, uh, ik wilde andere taal horen ook uh, in het uur. We hebben wel één Nederlandse plaat gehad, J.W. Roy en uh, Peter Winnen al uh, in het begin. Ja. Um, maar ik zat te denken, ja, wat, wat vind ik nou een lekkere, een lekkere uh, niet niet Engelstalige en uh, niet Nederlandse platen en ik vind dit wel, um, ik weet ik ik, ik ken deze man niet zo goed hoor, maar de, de sfeer die hij schept uh, in die platen, dit is zo relaxed en, um, en vertrouwd en warm en ik, ik weet niet, ik krijg er zin van om, om op een bootje uh, visjes te gaan vangen en uh, s'avonds uh, op de grill te gooien. Yeah. En te genieten van de natuur en, en van je gezinnen en van je vrienden. En uh, zorgeloos uh, het zorgeloze bestaan het ja. is volgens mij wat Kijk. hij, hij schetst en, en, en daarom uh, dacht ik, weet je wat, ik zet hem al op het einde. Zo kan het ook, Herman. Het hoeft niet anders ja. <lacht> ja, dus ja, en, en zo begint de dag wel lekker, denk ik, voor ja. iedereen. Heel goed, heel goed. We gaan hem draaien. House of C, P, de Fox. Dankjewel voor je muziek. Mooi lijstje. Ja, heel graag gedaan. Het erg leuk. En ik wens je veel plezier en succes bij uh, de Paralympische Spelen. 29 augustus begint dat met uh, de, de openingsceremonie. En we uh, ja, gaan we ja. allemaal naar kijken bij de NOS. Dank je wel. Helemaal van de zand. Thank you, sir. Bye bye. Ja. Hier ben ik geboren en laufe durch die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 Alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Traumesee ist außen sie Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab taube ohren, weißen Bart en Sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox, Haus am See. Zometeen nog een uur 47 7 hier op Radio 1.